Twee uur, Marjan Koekoek met NOS-journaal. De schietpartij in een bioscoop bij Denver is door de schutter uitgebreid voorbereid. De politie zegt dat er duidelijk sprake is van een doordachte en opzettelijke actie. Zo ontving de 24-jarige dader de afgelopen maanden thuis en op zijn werk een groot aantal pakketjes met materialen. In zijn huis zijn inmiddels chemische stoffen en meer dan 30 zelfgemaakte granaten gevonden. De meeste explosieven en booby traps zijn nu onschadelijk gemaakt, maar het huis is nog niet vrijgegeven. De man schoot eergisteren bij de première van de nieuwste Batman-film in Denver 12 mensen dood. 58 raakten gewond.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 In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt voor het mishandelen van twee vrouwen bij een verkeersruzie. De mannen van 35 en 37 zaten samen in een auto. Ze kregen om onduidelijke reden ruzie met twee vrouwen in een andere auto, waarna een vechtpartij ontstond. De vrouwen werden naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken neus en een gekneusde kaak. Het weer vannacht droog en opklaringen. Overdag vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Lust. Zaraida Groenhart. De ware liefde. Geloof jij in de ware liefde? Dat is wat ik je vroeg. En ik krijg tweets binnen. Nee, geloof ik helemaal niets van. Ik krijg een ander smsje binnen. Ja, er is ware liefde. Er past op elk potje een deksel... En de ware liefde, daar moet naar gezocht worden. En weer iemand anders zegt, de ware liefde overkomt je, daar hoef je niks voor te doen. Goed, allerlei verschillende meningen over die ware liefde en de zoektocht naar de ware liefde. En vannacht vullen we dat op een, nou ja, ik vind het een bijzondere manier in. Namelijk met Kok van der Lee in de studio. Kok, jij bent een medium. Ja. En veel van jouw werk gaat toch over mensen die vragen hebben over die liefde. Ja. Maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Um, wat gebeurt er op het moment dat iemand een reading, want zo heet dat, ja. bij jou aanvraagt? Die gaat over de liefde. Waar is mijn grote liefde? Ja. Hoe gaat dat? Jij komt bij mensen thuis. Ja, uh, meestal uh, komen ze bij mij. Okay. Uh, som soms ga ik er ook wel eens uh, bij de mensen thuis langs. Uh, ja, hoe gaat dat? Uh, in de eerste instantie kijk ik altijd naar iemands energie. Zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, hun aura en hun ogen. En hun... Ook uh, lichaamstaal uh, zegt heel veel natuurlijk uh, voor aanvullende informatie. En daar begin ik eigenlijk al op mee. Van waar de verwachting zit, hoe ik dat, hoe ik dat oppak bij ze. En dan heb ik eigenlijk een inleidend woord van, van hoe staat iemand erin. Staat hij echt wanhopig uh, in de wacht voor de liefde? Of uh, staat hij nog in een boosheid van... Dat wil ik niet meer. Dus, Van een vorige, dus, vorige relatie? Ja, meestal uh, behoorlijk gekwetst in een vorige relatie. Dus dan krijg ik alle beperkingen eerst te horen. Van Dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Mm -hmm. Soms ga ik wel eens een kaartje leggen met ze. Wat is, wat is dat een kaartje? Leggen? Nou, je hebt uh, wat misschien wel veelal bekend is voor de mensen. Is tarotkaarten. Uh, en ik heb dan mijn eigen kaarten. Dat zijn engelenkaarten. En daar staan allemaal uh, benamingen, bewoordingen op. Uh, en vooral ook over de liefde. En dan trekken ze persoonlijk op die zij uh, zijn... en in welke situatie ze staan of in welk gevoel ze staan. Hmm. Hoe eigenlijk te kijken naar wat ze eigenlijk nou op hun pad willen hebben en wanneer. Okay. En of ze er wel echt, echt al klaar voor zijn. Of ze er echt in willen staan. Of ze echt genoeg van zichzelf mogen houden om het überhaupt te kunnen delen met een ander. Hmm. Nu denk ik dat veel mensen um, die op dit moment zitten te luisteren denken ja. van... dit klinkt heel interessant. Maar wat is hmm. het in de essentie... Dat een, wat een medium doet, voorspelt hij de toekomst? Wat doet ja. een medium? Jij zegt, ik zie iemand's nou, aura, hoe iemand op dit moment... Nou, een medium, uh, kijk, de toekomst voorspellingen. Ik zeg altijd maar, ja, de toekomst die is misschien wel tevoorspellen. Als je mm -hmm. het woord even splits. Te voorspellen. Dus je kan er wat over uitspreken. Maar dan gaat het uiteindelijk altijd nog over de keuze en de wil van een mens. Dus er zijn inderdaad wel uh, gebeurtenissen die we van tevoren krijgen... waarvan we echt een... 100% zekerheidsgevoel ook over hebben. Een weten, zeg maar, als medium zijnde... dat iets gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar veelal is het zo dat je een momentopname... van diegene uh, zijn bewustzijn en onderbewustzijn... Mm -hmm. en de invloeden van buitenaf... eigenlijk op een kruispuntje voelt aankomen. En daar een soort tijds uh, stukje op krijgt. Dus dan kan je, dus sommige, ik, eh, ik krijg dat dan in beeld en geluid en in, om het zo maar te zeggen, in alle vormen krijg ik die informatie binnen. Mm -hmm. Maar het gaat er eigenlijk om dat je een momentopname van diegene, in, eh, dus het moment van in dit leven uh, waar diegene staat en waar die heen kan. En hoe die, die beperkingen en blokkade waar ze mee in staan, en vooral op de liefde, uh, hoe ze dat uh, kunnen oplossen, hoe ze weer vrij op hun pad kunnen gaan. Dus het is, het is even weer gejip en Janneke. Ja. Jij maakt een soort schets van het nu. Ja. En zegt, dit speelt er. Dit zeg je dat je dwars zit. Maar misschien zit dit eronder. Ja. Dus dat is dat bewustzijn, on onbewustzijn. Ja. En dan zeg je, dit zijn de mogelijkheden? Um, ja, dit zijn de mogelijkheden. Ik vind altijd dat we daar als medium erg voor moeten oppassen. Dat je niet mensen gaat sturen of in een richting probeert te duwen. Je kan wel wat... Verhelderen door mogelijkheden op tafel te benoemen, hè? Mm -hmm. dus op tafel te leggen. Um, maar uiteindelijk uh, is het interessant om wat in die persoon al aan vraagstelling zit en aan weten, om dat te kunnen vertellen en te benoemen, zodat ze het zelf helder worden wat ze kunnen doen. Want het, kijk, die wijsheid, die behoor ik eigenlijk niet aan te geven. Zij mogen dat zelf helder worden. Ja, ja, dus jij helpt. Dus... Je bent eigenlijk gewoon een soort. Een raadgever. Zo, okay. ja. Nou, mocht je. Iets hebben. Een vraag over de liefde. Um, of misschien ben je wel heel sceptisch. Mag allemaal. En je wil uh, met mij en Kok in gesprek, dan kan dat. hè, Want dat is waar deze show over gaat. Café Lust. We kunnen altijd met z'n allen met elkaar in gesprek. Wel naar 0800-1121. We hebben het over de ware liefde. Heb je daar een vraag over? Wil je daar iets over kwijt? Mag allemaal. 0800-1121. Mailen doe je. Want dat kan ook. Naar lust.bnn.nl we gaan luisteren naar de man die alles wist. Nou ja, alles wist over de liefde. Hij zong veel over de liefde. En wat hij zong, dat raakte de hele wereld. En dat is bijzonder. Bob Marley heb ik. En die heeft een vraagteken. Even een vraagteken over de liefde. Is this love? En als we dan terug zijn naar Bob Marley, dan gaan we rechtstreeks door naar Boyd's Bar. Waar wordt gepraat over seks en de ware liefde. Wow. Of dat samen gaat of niet. Mm. Maar eerst Bob, eerst onze goede vriend Robert Marley is this love. In een programma als Lust hebben we het ook bij het onderwerp de ware liefde... toch even over seks, want zo gaat het dan ook wel weer. Hoort goede seks bij de ware liefde? Is het het allerfijnst met je ware liefde? Die mambo tussen de lakens. Leslie uit Boyd's Bar zegt... seks en de ware liefde, dat is niet zo'n goede combinatie. Niet zo'n goede combinatie? Nee. Leslie vindt van niet. Boyd's Bar. Dat is niet zo'n goede combi, wow. seks en de ware liefde. Niet? Dat moet ook niet heel kritisch zijn. Ik denk dat je be betere seks hebt met iemand die niet je ware liefde is, helaas, maar zo is ja, het gewoon. ik geloof er ook al in. Oh, ja? wat zijn jullie <laughs> zuur zeg. Nee, dat geloof ik niet hoor. Nee, ja, dat... Nee, dat geloof ik wel. Ja, ik denk het Op een gegeven dat het wel... Moment is ja, maar dan komt het door de tijd. Want het gebeurt met nee, iedereen. Ook, dat ik, ja, weet ik niet. Ik heb er ook wel eens met een andere vriendinnen over gehad. Die dat vroeg ook al. En ik heb echt, ik bedoel, no mistake, supergeilig seks met mijn vriendje. Maar toch is het anders. Uh... Ja, ik weet niet. Als je dan echt verliefd bent, dan ben je wat kwetsbaarder. Of wat. stel je wat anders op of zo. En als je niet verliefd bent en je neukt gewoon... dan voel ja, je okay. alle remmen los en alles uh, Ja, open hier en, heb je een benen ja, in ja, je hoppa, nek... en ik zit me nergens nee. voor. Hartstikke ja. Dan ben je veel vrijer op ja. ik en dan veel vrijer. Ja. Los van de tijdsaspect is het gewoon anders dan... je hebt gewoon geile seks en je hebt zo'n verliefdheidseks... wat dan ook weer super intens is hoor. Maar ja, ja, ja nou, het ene is niet met het andere te anders. vergelijken... Ja. Dat is het eigenlijk een beetje, maar de. Maar een is ook niet besteed toch lekkerder dan de ander. Nou, <laughs> maar dat voel ja. ook ed. Want ja, ja ik, ik denk dat, dat op een gegeven moment een beetje ware liefde dat wordt. Nou, ja, wat je net zei, het zijn natuurlijk, dat wordt op een gegeven moment echt je zonheid. En dat, uh, dat uh, daar gaat ook een stuk geilheid. vind ik daar ook van af. Ja. Ja, maar komt het dan door de tijd die voorbij ja, gaat? Door de tijd, doordat je elkaar echt zo goed kent. Ja. En het waarschijnlijk ja. ook al zo vaak gedaan hebt. Ja. Dat, dat ja... Ik trek wel. daar aan, jij duwt daarop. Oh, dan ja, komen ik er ja, ja, ja, ja, dat is wel zo. En ja. dat is niet helemaal... Ik vind het ook helemaal niet erg, want... Uh, ik had er zoveel moois voor terug. Oh ja? ja. Je had zoveel tijd over ook. Ja. ja. Nee, dat ben ik serieus. Dus, uh, ja, ja, dat is ook zo. Ik vind dat niet erg. Nee, volgens mij is de geilheid van iemand die, waar je geen relatie mee hebt. Heeft dat ook een beetje te maken dat je zoveel dingen niet kent. Dus dat je gewoon veel makkelijker je eigen fantasieën kan projecteren. Omdat je gewoon uiteindelijk met een blanke pagina aan het werk ja. bent. Ja, ja. Ja. Dus dan is het veel makkelijker om gewoon in een bepaalde zinnelijkheid te vervallen. En de, de, de, de geilheid, het gaat, het, gaat, het gaat bijna niet meer dan om de, om de personen wie je al, alle twee bent. Het is onbekend en je reageert gewoon heel primair op elkaar. Ja. En dat is geil. Ja, het ja. kan ook heel erg stom zijn, lieve luisteraars. Ja, ja. Ach, wat leren we op veel van niet. Kok, ik dacht dat jij stel al getroffen zou slaan... toen je hoorde het openingstatement van Leslie. Seks met de ware is meestal minder goed... dan seks met zomaar een gezichtsloze vreemdeling. Ja, poeh. Ik ben het er niet mee eens. Nee, ik ook niet. Ik heb de, de... Het is ultiem, hè. Met de ware liefde is zodanig durven te verbinden... dat je echt één bent. En als je dat nog niet hebt gedaan... of nog nooit hebt uh, uh, kunnen doen of mogen doen... Dan is het ook moeilijk om erover te praten. Dus dan. Ja, ik, ik kan maar, mijn meningen kan ik me wel, kan ik wel begrijpen. Maar deze. Mee kan mee ik toch echt zeggen. Daar ben ik het niet mee eens. Nee, maar nu zeg je. Want we hebben het natuurlijk vaak over. Nou ja, wat men, men ook wel een beetje een softe term vindt: verbinden, verbinden. Ik denk dat veel mensen hm. denken dat ze zich verbonden hebben. Want ja. hebben een relatie, hebben een leven samen... houden rekening met elkaar. Maar ja. wanneer verbind je je nou echt met iemand? Ja, je verbindt je eigenlijk wanneer je dat op, op hartsniveau doet... en op zielsniveau. En dat hartsniveau, dat ja... Kijk, je, je hebt je lichaam. Hè, de lichamen die zich verbinden. Maar je hebt ook de geest, dus de mind, die zich verbindt. En als je je helemaal verbindt met iemand... en dus ook op lichamelijk niveau dan is het zo dat je je daarin ja, helemaal top wil voelen. Mm -hmm. Maar de meesten voelen zich niet, zo, niet helemaal top. Hoe ja, die komt voelen, dat dan? Het is vaak een momentopname dat ze zich even lekker voelen. Ja, maar het gaat, het gaat erom dat je dus eigenlijk... Hè, seksualiteit gaat, gaat niet alleen over verbinden... en het even lekker of, of alleen geil zijn... of uh, alleen klaarkomen of alleen dit of dat. Het gaat over echte verbinding met je hart te maken. maken. En... en de, en met het hart van de ander. En dan bereik je, zeg maar, die volledigheid. En dan gaat het gevoel, trouwens, van de rest. dat gaat gewoon ook door. Van alles wat je al kende. Ja. Maar wat is, wat is dan als ik. ik denk dat ik me verbind met mijn vriend. Ik denk ja. dat we ons in de harten verbinden. Maar wat betekent dat dan? Is dat dat ik hem volledig accepteer... met al zijn, zijn mankementjes en al zijn wisselwasjes en al zijn nee, weet ik wat? ze dat hoeft En niet. hij mij? Wat, wat, nee. wat is dat dan? Nee, het is, het is wel... Het moment van vrij is eigenlijk een soort van... Uh, je laat je of meevoeren of het is een keuze dat je het samen gaat doen. Uh -huh. En dan uh, vallen ook natuurlijk uh, wel heel veel dagelijkse dingetjes weg. Dus zeker beperkingen van de ander. Alleen op lichamelijk niveau kan Er nog wel eens hier en daar wat, wat, uh, wat blokkeren. Uh, of dat je, dat je bijvoorbeeld uh, wat voelt van, uh, van uh, dat je het wat eng vindt om je helemaal open te stellen. En dat gebeurt er wel bij heel veel mensen. Wat, tenminste wat, wat, wat, wat om totaal wat ik, om... in die kwetsbaarheid te juist. gaan. Maar van Leslie ja. en Boys Bar zegt dat is ook niet sexy om totaal in die kwetsbaarheid te gaan. Yes. Het is juist denk ik sexy om kwetsbaar te kunnen zijn. Bij je grote liefde. Ja, dat is het mooiste wat er is. Dat is echt liefde en dat is warmte. Dat is veilig voelen. Hmm. Dirk, is dat herkenbaar? In de kwetsbaarheid durven gaan bij je grote liefde? Hallo. Hi Dirk. Ja, Hi hallo. Goeiedag. Goeiedag. Is het voor jou herkenbaar, Dirk? Je totaal uh, kwetsbaar durven opstellen bij je grote liefde? Of is dat moeilijk? Uh, ik zet me wel kwetsbaar over, maar meer aan de andere kant is mijn vriendin die zich heel kwetsbaar zich bij mij opstelt. Oh ja, vertel eens. Ja. Uh, nou, uh, uh, wij hebben allebei een wijnuitkering. En uh, zij heeft een, een gevolg van autisme en ik heb ADHD. Oké. Okay. En uh, wij hebben nu vijf en een half jaar in relatie. En dat is uh, heel veel liefde. Maar uh, wat het punt is een beetje is dat... Uh, ja... Uh, Bepaalde de, de, kanten de, moet ik heel veel uh, aandoen, zeg maar. Ik moet, uh, ik moet heel veel de kar gaan draaien. Uh, draai, uh, de kar gaan... Hoe noem je dat nou ook alweer? De kar trekken. Jij moet, de kar trekken. Ja, omdat moet je, de kar trekken. Omdat je vriendin autistisch is. Ja, je bent vol van autisme, ja. Klopt. Mm -hmm. Mm -hmm. En je vraag is... Want ik kan me zo voorstellen, nu we kok in de studio hebben... Hé, hey, ben je er nog, dik Oh. Oh, Dirk, heb je opgehangen. Oké. Okay. Dirk, uh, je ging heel goed. Ja. En ik was heel erg benieuwd naar de rest ja. van het verhaal. Eigenlijk hoop ik dat je gewoon ja. terugbelt. Ik wil zeker, je zeggen dat je hartstikke zeker. goed ging. Je was duidelijk moedig ook, toch? Ja, en ik Om je vind ook het eigenlijk al een heel mooi verhaal op zich. Hè? Dag Dirk. Daar. Hallo. Wat Hallo. fijn dat je weer bent. Ja. Dat ging bij mij iets fout, met mijn oh. telefoon. Oké, okay. okay. we dachten even dat je, dat je misschien koud water... Nee gekregen. nee, te nee. nee okay. Ik druk hem op ongeluk dicht. Dus, Oké, okay. uh... hier bent u weer. Wat een mooi verhaal ja. trouwens, Dirk. Als je, dus bij, hè, als je dus net opnoemt dat er bij jullie beiden een... Ja, iets aan de hand lijkt te zijn van een beperking... of van iets waar ja. je eh, um, dat je zo al vijf en een half jaar elkaar, uh, met elkaar kan verbinden... en dat er veel ja. liefde is. Ja, um, en dat we ook heel veel tegenspraken hebben gehad. Ik van mijn familie. en uh, ja. dat, uh, dat ze zeiden van, wat moet je met nou met haar? En uh, je <laughs> oh. bent met, met, met iemand die twaalf jaar is geestelijk. Ja. Maar daar was ik het helemaal niet mee eens. En het is ook niet zo. En nee. uh, ja, dan moet je je toch staande weten te houden. Nou, dat, uh, dat doe je dus. En dat doe je samen... En dat is ja. ook uh, dat is heel mooi. Maar inderdaad, als je de kar af en toe moet trekken... Ja, dan ja. is het wel eens... Hè, dan, dan, wie is dan eigenlijk het meest kwetsbare? Is, is, ja. is jouw vriendin dat eigenlijk? Of ben jij dat op dat moment soms ook wel eens? Ja, ook zeker. Ja. Ja. Ja, maar het belangrijkste, denk ik, is als je, als je de kar moet trekken... en je vindt het af en toe wat lastig. Mm -hmm. en, en zeker met uh, wat je net zelf benoemd... met de vorm van bijvoorbeeld ADHD... en aan de andere kant een, een uiting van... Wat, het, wat wij autistisch noemen, ja, ja. Um, uh, kan ik alleen maar zeggen... dat als, je, als jullie elkaar met elkaar verbinden en je voelt dus blokkades... of je voelt eventjes wat ongemak, uh, durf in ieder geval de emotie te laten gaan. Nou, die is te, die is te zeker. Maar van haar kan het helemaal. En, uh, maar er zijn wat dingen gebeurd. Als jullie nog even de tijd hebben... Uh, We hebben de dingen... tijd, maar ik, wat ik heel graag van je wil weten... Ja. en je moet je verhaal vertellen, maar... Ja. We hebben het natuurlijk vannacht over de ware. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat dat ook een vraag is. Die Janko ook wil stellen. Van, want je vertelt, uh, nou, het is een bijzondere ik voel, relatie. Ik voel, enorm, ik voel enorm veel liefde voor haar. Dat is onvoorwaardelijk. Dat is echt ongelofelijk. En ik krijg het van haar ook. Dat is ongelofelijk. Dat, uh, dat uh, uh, het lijkt soms wel op een... Uh, uh, ja, we kunnen soms kinderen zijn. Bij elkaar. Zo, uh, zo mooi is dat. En Proudelijk. zo onvoorwaardelijk. En uh, ja, dat is heel bijzonder. Als zij bijvoorbeeld bij mij komt en ik doe mijn arm. Zij legt hem echt op, mijn, op al, altijd onder mijn borst, niet als ik lig te slapen, ook, altijd onder mijn borst komt ze naar beneden naar me toe. En geeft ze zich helemaal. Dat is heel bijzonder ook. Mm -hmm. Ik kan mooi me voorstellen, hoor. mooi. Prachtig ja. mooi. Ja. Mogen ja. een hoop mensen wat van opsteken. Ja. Ja. Is dit er? Is dit de ware liefde ja. van je leven? Voelt, de, ja. voelt wel maar, zo, hè? He? <laughs> ja, seksualiteit is dan niet. Is dan nee. niet aanwezig de nou. laatste tijd. Maar dat heeft ook zijn oorzaken. Uh, nou, kijk, en als het dan even niet aanwezig is, hè, het, het hoeft ook niet te geven. Het, het is ook nee. niet zo dat het er uh, iedere dag of iedere week moet zijn. Soms uh, zijn er wel eens periodes. Oh, nee, maar van dat een paar werk maanden. ik ook niet. Dat, nee, dat nee. werkt helemaal niet. En het zijn ook periodes, zeker als je na een aantal jaren al bij elkaar bent. Eh, en bijvoorbeeld, stel dat er een kinderwens is of, er, eh, of iets anders speelt. Waarbij, eh, waarbij bijvoorbeeld in dit geval dan jouw vriendin bijvoorbeeld. Uh, met, met, met, over het moederschap uh, bezig is, of wat er Alles kan gebeuren, zeker, zeker op het gebied van, van bijvoorbeeld autisme... Uh, ja. is, dat, is dat een best wel een delicate kwestie van ja. gevoel. En, ja. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik, ik vind het zo'n mooi gevoel wat ik trouwens bij jullie krijg... dat uh, ik zou zeggen, dan maar even geen seks. Dan maar even alleen echt de ware liefde. En uh, gewoon doorgenieten. Ja, mooi. we proberen er naartoe te werken weer, om daar een bepaalde manier weer naartoe te gaan. Ja. En, en uh, ja, en wij zeggen ook van, we willen het niet gaan forceren. Nee, nee, nee hoor, oh, maar dat nee. hoeft ook niet. Nee. Dat hoeft ook niet, Dirk. Dirk, maar, wat uh, mooi dat nee. je je verhaal deelde en uh, kom, wat fijn dat je bij kon springen. Dankjewel. En dit, dit, zijn ja. dit zijn die verhalen, dit zijn die verhalen. Kwetsbare verhalen. En met kwetsbaar bedoel ik eigenlijk superkrachtig. Mm. Omdat het eerlijke verhalen zijn. En mocht je ook een vraag hebben aan Kok. Of mocht je willen reageren op Dirk. Of wil je iets anders vertellen of delen, dan mag dat. 0800 1121. 0800 1121. Mailen doe je naar lust.bnn.nl. Kok, wist jij dat je de ware liefde kan vinden in de hersenen? In de hersenen. In de hersenen. Um, ik, nou. Ik weet wel dat er, een, een, ja, dat er wetenschappelijk gezien zeg maar, uh, symptomen uh, vanuit de, of, de, of in ieder geval uitingen vanuit de hersenen in ieder geval, uh, uh, ja, zijn onderzocht. En dat daar ook wel mee is aangetoond dat er wel heel wat magie in het kopje zit wat betreft de liefde. Daar gaan we het over hebben straks met oh, Mark leuk. Miras. Yeah. Hij is een wetenschapper en hij schreef een boek, een wetenschappelijk boek over de liefde. Dat oh, wil ik mooi. je natuurlijk niet onthouden. Dus daar gaan we straks mee bellen. Maar eerst talent van Nederlandse bodem. She is Hunter. I am Hunter van Miss Montreal. tonight In een show die gaat over het vinden van de ware liefde komen er allerlei termen voorbij. Hè? Je hebt ze al gehoord. Je moet naar je gevoel luisteren. Je moet met je hart naar iemand kijken. Je moet niet oppervlakkig zijn, maar voor het innerlijk gaan. Allerlei manieren om die zogenaamde ware liefde te ontwaren. Maar wat nou als het gewoon simpelweg met je hersenen kan? De ware liefde ontdekken naar aanleiding van onderzoek. Mark Miras, goedenacht. Hallo. Goedenacht, Mark Miras. Jij bent wetenschapsjournalist en jij schreef het boek De Liefde, of Liefde moet ik zeggen, het boek Het liefde. Ja, liefde. ja, en jij kan ons bewijzen. Ik herhaal, bewijzen dat de ware liefde bestaat. Inderdaad, je kunt in de hersenen zien dat mensen echt van elkaar houden. En dan even los van die seksuele uh, interesse en, en, en het verlangen. En ook los van verliefdheid. Maar stel dat die verliefdheid op een gegeven moment voorbij is. En misschien dat je zo lang bij elkaar bent dat het ook seksueel iets minder spannend is. Dan blijft er toch iets over. Dat is een heel stil gevoel wat mensen toch heel erg waardevol vinden. Mensen blijven daarvoor. Soms echt, echt 40, 50 jaar bij elkaar. Maar wat is dat nou? Wat, wat, wat is nou dat stille gevoel dat je heel blij bent van die, die ander? Um, en dat, dat heeft iets te maken met de stof oxytocine. Oxytocine is een stof die ons lichaam aanmaakt op het moment dat we ons heel erg vertrouwd voelen bij iemand. Um, en dat doe je mee bij je partner als het goed is. En oxytocine zorgt ervoor dat je ergens anders gaat werken. En hoe en meer je... ware liefde, hoe hoger de dosis optische is? Hoe meer ware liefde, hoe sterker dat effect. Uh, dat, dat hebben ze getest door mensen uh, eerst een, een, uh, een flink shot oxytocine te geven. Je kunt het ook gewoon inspuiten. En dan, en dan te kijken hoe hun geheugen werkt. En dan zie je de, normaal, zonder die stof oxytocine, zie je dat mensen vooral uh, gezicht herkennen, boze gezicht herkennen. En op het moment dat ze dan die stof oxytocine... Uh, hebben gekregen, dan gaan ze ineens een veel betere geheugen herinneren voor lachende gezichten. Oh ja, nou, dat oh ja. werkt dus ook binnen je relatie. Dat betekent dat je samen, als je van elkaar houdt, als je, als je die stof oxytocine aanmaakt in elkaars aanwezigheid, dat je vooral de gezamenlijke positieve herinneringen, ervaringen uh, uh, opslaat. Okay. En, dat je dus, en dat je dus samen een soort kathedraal van mooie herinneringen uh, samenstelt in de loop der jaren. Dus voor onze en... hersenen is die ware liefde eigenlijk... Zo klaar is een klontje. We kunnen hem zien, we kunnen hem meten. Je kunt het is bijna tastbaar. Hoe komt het dat onze harten het zo moeilijk vinden? Dat vraag ik dan aan jou, Mark. Want Hoe komt het... dat? Ja... Ik denk dat dat te maken heeft dat, dat die andere emoties, hè, uh, verliefdheid, uh, die seksuele drang, dat zijn natuurlijk hele dominante uh, gevoelens. Uh, die hebben enorm, uh, kunnen enorm meeslepen. En die, dat, die kunnen natuurlijk best concurreren met dat gevoel van, uh, van, van, van ware liefde. Je kunt iemand anders tegenkomen en dan kun je smoorverliefd worden, ondanks dat je die persoon nog maar net kent en dat je helemaal geen gezamenlijke herinneringen hebt. Mm -hmm. En dan natuurlijk wel spannend wat er dan gebeurt. Ga je dan inderdaad voor dat nieuwe, dat heftige, die heftige emotie, die meestal na verloop van een tijdje weer verdwijnt, of blijf je toch trouw aan, aan je partner waarmee je al jaren samen bent. En waarmee je, je, kan, je zou kunnen zien dat, zeggen dat een relatie die al jaren oud is als een soort oude boom is. En op het moment dat je die omhakt, dan heb je niet zomaar een nieuwe boom. Want die herinneringen, die gaan gewoon, ja, dat zul je met een nieuwe, nieuwe, nieuwe liefde, zul je dit weer helemaal moeten ophouden. Ja, ja. Dat, duurt, dat duurt jaren. Nou, de reden dat mensen soms toch die boom omhakken is inderdaad omdat ze het gevoel hebben dat ze niet meer verliefd op elkaar zijn. Ze zijn uitgekeken op elkaar en ze zouden wel weer eens iets nieuws willen beleven, iets spannends. Kan jij ja. mij vertellen wat er gebeurt in de hersenen op het moment dat we verliefd worden op iemand? Als we verliefd worden, dan zie je hele andere centra actief worden. Dat zijn de centra uh, die, die, die in onze emotionele centra, uh, in de emotionele hersenen liggen. Uh, dat is echt een, een heel orkest van, van centra die actief wordt op dat moment. En dat is echt een, uh, nou, dat is een dolle boel, zou je kunnen zeggen. Uh, je, je zou ook kunnen zeggen dat iemand die, die, die verliefd is eigenlijk een beetje gek is. Uh, want in de opzichten zien de hersenen er echt uit alsof, alsof iemand een obsessie heeft obsessieve dwangstoornis zou je het zelf kunnen noemen, maar dan een oh. hele blije natuurlijk. Oké, okay, een hele leuke variant uh, van. Een hele leuke variant, uh, waar uh, psychiaters zich ook nooit druk over zullen maken. Maar het is wel een hele heftige toestand en dat verklaart ook dat het zo'n sterke concurrent is... van dat diepe gevoel van, van uh, mm. heel, heel duurzaam bij iemand horen. Mm. Een voorbeeldje van een centrum wat heel actief is als je verliefd bent... Uh, dat is de nu Nucleus uh, Accumbens en dat is het centrum van euforie. Dat is het centrum wat actief is op het moment dat je in de, in de groot een briefje van 50 euro ziet liggen. En, en dat gevoel van wauw, hey, dat had en ik niet verwacht. Puur totaal, geluk, van wauw, dit is totaal mijn dag. Totaal tot, tot, tot, tot, onverwachte moment van, uh, van, van verrassing. En het gekke is dat mensen die verliefd zijn, die hebben dagen, weken, maanden, soms, soms zelfs jaren achter elkaar... ...iedere dag het gevoel dat die, dat die partner toch weer leuker is dan ze verwacht hadden. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk totaal Waarom idioos. kan dat niet? Waarom kan dat niet? Dat kan toch? Dat je elke dag denkt dat je, dat je iedere, iets ontdekt. Dat je, dat, je, en dan... dat je iedere keer... Ja, ja dat is wel, wel heel erg... Dan moet je wel heel veel bijzondere eigenschappen in huis hebben... om steeds weer toch iets tevoorschijn, uh, bijzonders tevoorschijn te halen... wat die ander nog niet gezien heeft. En dus, wat, er, wat, er, wat er aan de hand is, is dat die, dat die centra in je hersenen, uh, die normaal actief op het moment dat er echt een verrassing is, dat die eigenlijk voortdurend actief zijn, overactief zijn. Ja, ja, ja. Uh, en dat is dus dat gevoel van verliefdheid. Dat is echt bij elkaar gesprokkeld door de natuur om een hele heftige emotie, om mensen echt maar mee te trekken in die, in de, in de, in de, nou, in die drang om zich met iemand te verbinden. Hmm. Navigeer ons eens, ja, Mark. Navigeer ons, ja. Navigeer ons eens, want als die verliefdheid, wat een prachtig gevoel is, ook een enorme afleider kan zijn... Ja. Als we kijken ja, naar ware dan, liefde, hoe, hoe moet jij dan in het dagelijks leven. Hoe moet je die ware liefde aantrekken? Of hoe moet je die ontdekken? Of waar vind je ja. die dan? Ja, er zijn mensen die het met elkaar weten te combineren. die. Even verliefd blijven. Dat noemen, we, dat noemen we zwalen. Die hebben dus eigenlijk die ideale combinatie van, van verliefdheid. En, en ook heel erg lang bij iemand blijven. Maar stel nou dat je niet zo'n zwaan bent. Dat je niet in de wieg gelegd bent. Om altijd verliefd te blijven. Uh, ja, dan is het een lastige, last, lastige afweging. Dat is een afweging van, van die heftige emotie. Van het hier en nu. Van die verliefdheid. En dat stille verlangen. ...om bij iemand te horen wat zich in, in de loop der jaren met, met, uh, met, je, met je bestaande partner uh, ont, ontwikkeld heeft. En eigenlijk is er geen, geen objectief goed antwoord op wat je moet doen. Uh, dat geldt eigenlijk steeds voor als je, naar, naar, kijk, als je daar al die verschillende centra in het draaien... ...en al die verschillende netwerken die zich met de liefde bemoeien... ...die zijn vaak heel tegenstrijdig. Het, de liefde zit vol met tegenstrijdigheden... Uh, en dat betekent dat wat voor de ene een verstandig advies is, voor de ander geen verstandig advies is. En dat betekent dus uiteindelijk dat je toch zelf zult, zult moeten uitknobbelen. Er is geen wetenschappelijk antwoord op uh, uh, wat de beste keuze is. En hoe die ware liefde te vinden, daar is, daar is dan ja, wel... ware, Nou Ja, de ware liefde te vinden is dus voor een deel een kwestie van proberen om je te realiseren dat die boom daar is. En dat je die boom niet zomaar moet omhakken. Om niet bij het eerste de beste verliefdheid al gelijk weer weg te rennen. Um, en, en ik denk dat het ook belangrijk is om te ja, om, om, uh, proberen om die verliefdheid uh, binnen je bestaande relatie uh, toch steeds weer uh, op te poken. En dat kan. Hè. Je kunt, hey, niet iedereen is in het weg gelegd om echt als zwaan altijd verliefd te blijven, maar uit onderzoek blijkt wel dat je de verliefdheid een handje kunt helpen. Uh -huh. um, en er zijn twee dingen die daarbij steeds weer naar voren komen, uit, uit, uit al het onderzoek naar, naar, naar, naar verliefdheid, lang verliefd blijven, is een kwestie van avontuur. Avontuur en avontuur zou je kunnen zeggen. Avontuur oh, in bed wat een en avontuur buiten bed. Dus avontuur. samen op reis gaan, uh, samen zorgen dat je het goed hebt in bed. Dat zijn eigenlijk toch de twee, de, de, de, de, de gouden... De, de, de gouden uh, Combinatie, uh, om, om toch steeds verliefd, opnieuw verliefd, verliefd op elkaar te, te worden, Precies, binnen die lange om die, relatie. Om binnen een binnen bestaande relatie die verliefdheid toch steeds weer uh, een kans te geven. Mark, wat fantastisch. Dit is wat we moeten weten. Avontuur om verliefd te blijven. Ontdekken of je inderdaad een zwaan bent... die steeds na al die jaren dezelfde verliefde gevoelens houdt. Of misschien ben je niet een zwaan en ben je meer het type dat uh, zich laat afleiden door de verliefdheid... En kies je daar dan voor? Of zeg je, nou, ik zet die verliefdheid een beetje op een wat lager pitje. Vind ik minder belangrijk. En ik ga voor die duurzame ware liefde. Dat wil ik van je weten. 0800-1121. 0800-1121. Ben je een zwaan? Of word je afgeleid door de verliefdheid... zodanig dat je die ware liefde nog niet gevonden hebt? 0800-1121. Deel en vertel. Mark, wat fijn dat we je mochten bellen. Ja. Dank je wel. Goedenacht. Jesus. the one. even een mailtje voor van Daniel, die, wij, uh, die mailde ons. Klinkt het gek als ik zeg, de ware heb ik gevonden twee maanden geleden. Nee, we hoeven elkaar niks te zeggen, we begrijpen elkaar. Klinkt het gek als wij grapjes maken over haar overleden man en dat hij ons bij elkaar heeft gebracht. Klinkt het gek als we elkaar links hadden laten liggen, dat we elkaar misschien dan wel tegenwaardig gekomen in de supermarkt. Met andere woorden dat we elkaar dan toch wel erg vonden. Klinkt het niet mooi als twee mensen elkaar vinden die zo verschillend van elkaar zijn en toch weten dat het zo moet zijn. Wauw. Leuk hè? Prachtig. Nou, ik kan gelijk zeggen, Daniel, wat betreft uh, degene die jullie hebben samengebracht uh, of die in ieder geval het pad uh, wat gemakkelijker vrijgemaakt, uh, reken maar. Is het zo dat je ja. wordt samengebracht met je ware liefde? Um, nou je, nee, je, je laat het ontstaan met z'n tweeën. Mm -hmm. En wanneer hier iemand al een relatie heeft... of een huwelijk of wat dan ook... en echtgenoot of echtgenoot overlijdt... en uh, er is veel liefde mm -hmm. en begrip... Uh, dan is het wel zo dat diegene die overleden is... vaak meehelpt... Die, boven, die trek bovenaan wat uit? Ja, absoluut. Oh. Nou, in dit geval krijg ik daar een hele grote ja hier uh, van mijn informatiekant uh, op. Dus dat is een heel mooi verhaal. Bijzonder. Ja. Irene, goeiedag. Ja. Hi. Hi. Hi. Irene, we horen, uh, we horen elkaar dubbel. Of ik hoor jou dubbel. Nou, ik heb de radio uit. Radio uit. Nou, dan gaan we even kijken hoe ver we komen. Irene, jij bent nu uh, weduwe. En jij hebt ja. 38 jaar een relatie gehad. Ja. Ik ben in 1961. Ja, ik reageer dus even heel nuchter, hè? Ja, eerst, eerst nuchter op een rijtje. Oké, okay, ga maar. Uh, in 1961 ben ik getrouwd. In 1999 is mijn man overleden. Maar ik reageer op het verhaal van die deskundige hiervoor. Van Mark Nieras, de wetenschapper. Ja. En het grootste verhaal in ons huwelijk is geweest het avontuur. Ja, want hij zei inderdaad, ja. hoe hou je een relatie levend ja. door de avonturen aan te gaan? Ja, door niet maar ook te knokken. Vechten ervoor? Knokken voor je huwelijk. Dat heb ik tegen mijn kinderen gezegd. Want ik kreeg een beetje de pest in van dat men... Ja, ik zeg dus alles nu even recht voor zijn raad. Uh, Kom maar het op. Het <laughs> scheiden wat ik om me heen zag ja. van jonge mensen. En daarvan ja. dacht jij, die hebben niet hard genoeg geknokt ervoor. Ja, mijn schoondochter zegt het nu nog. Ja, nu niet meer. Want die zijn ondertussen ook 25 jaar getrouwd. Maar toen ze dus pas getrouwd waren, heb ik het tegen mijn zoon gezegd... en ik heb het tegen mijn dochter gezegd. Het gaat niet van een leien dakje. Dat heb je bij je eigen vader en moeder kunnen ondervinden. Mm -hmm. Mm -hmm. En op welke momenten vind jij dat... Uh... De jeugd, want daar heb je het over. Jonge mensen die snel gaan scheiden. Op ja, welke nee. momenten gooien zij de handdoek in de ring, terwijl jij denkt, nou, hier had je dus juist door moeten vechten. Ja, dat is heel erg algemeen. En ik wil niet over ieder huwelijk oordelen. Maar gevoelsmatig zegt mij... van, als jullie nou eens een beetje beter je best had gedaan... en niet voor het materiële en twee banen, wat was er dan gebeurd? Dit is echt van een oma die dit vertelt, hoor. <laughs> maar leg mij dat eens uit. Ik ben, uh, ik word uh, over anderhalve week dertig... dus ik ben dan uh, zo'n jonkje waar je tegen hebt. Ja, um... ik heb twee kleindochters... die van uh, 23 en 21, die samenwonen. Mm -hmm. En ik vind het grandioos dat ze het doen. Eerlijk waar. Oké. Okay. En ik zie het ook goed komen... Maar ja, wie ben ik? Maar je zegt die twee banen, dat is een probleem. Als je ja, allebei een ik, baan hebt? Echt? Ja, dat vind ik wel. Echt waar? Uh, en ik zal je ook vertellen waarom. Ik ben zo bang dat het materiële de boventoon gaat voeren ten opzichte van je, je, jij twee samen. En eventueel de kindertjes die erbij zijn. Ik hoor dat ook vaak hoor. Um, en. Moet je me ergens een stukje gelijk geven... dat uh, dat, dat ook in de, in de praktijk of in de werkelijkheid dus ook heel veel gebeurt. Ja, ik zeg dit en... niet zomaar nee, ik ook leuk. niet zomaar. Nee. nee, het is wel zo dat hè, als je al zegt ik ben bang... Hè, dan is het ook een gedeelte dus jouw angst... dat het uh, eigenlijk beter zou kunnen zijn als men... Eén uh, baan heeft. Dat hoeft niet, want men kan dus allebei heel avontuurlijk in zijn gesteld en dat ook ter expressie brengen in hun leven. Ook als je allebei je baan hebt? Ja, maar, dus het dat kan wel. dat hebben wij ook gedaan in ons nee. leven. Ja, want, ja, en dan als, komt het knokken erbij. Dat is dat knokken, ja. maar dan zal ik u één voorbeeld geven. Kom op. Ja. Wij hebben twee keer ons eigen huis gebouwd met onze eigen ja. handen. Okay, nou, dan dus... heb je heel wat te verstouwen, hoor. Ja, ja want het schijnt dat... en er, zijn ook, er worden ook programma's over gemaakt... Ja. dat je samen de verbouwing in gaat, ja. dat je je huwelijk... Uh... Nee, dat gaat niet ten gronde. Nee, nee, nee, nee. maar... Maar, bij maar zien... als je maar een goede taakverdeling maakt. Aha, goede taakverdeling. Ja. Is, da, is, dat, is dat de Ik gouden sleutel? Ik denk slotel? dat daar wel een tip in zit, hoor. Jawel, ja, een goede taakverdeling... maar die, die mag uit jezelf of samen ontstaan... maar niet, maar niet opgedrongen te hoeven worden... En er speelt nog iets anders bij. Het was ook niet opgedrongen. We deden het alle twee keer. Uh, we hebben het één keer in de zestiger jaren gedaan. Ja. En één keer in de tachtiger jaren. Want toen waren de kinderen de deur uit. Mm -hmm. En toen konden we het nog een keer doen. En ik had een man die heel graag met zijn handen werkte. En hij kwam vroeg met pensioen. En ik was voor schijntjes in... En hij ook, want we hadden ontzettend veel plezier... met ons gezin en met de kinderen... ondanks de ellende die we ook gehad hebben. Maar dan op een gegeven moment was ik degene die zei van... ja, dat klinkt misschien niet leuk... maar nu gaan we alles op een rijtje zetten en ook financieel op een rijtje zenden... en gaan we dit risico samen aan. Aha. Irene, uh. nu heb ik toch een vraag. Want, um, ja, dat mag. Ik vind maar... het heel mooi uh, um, hoe je die, dat knokken beschrijft. Klassiek is huwelijk. Ja. ja. Maar jij bent nu weduwe. Jouw man is overleden. Ja. Yeah. Is er, wacht er, nog een ware liefde voor jou? Nee. Is, is jouw ware liefde zijn op, zeg je. Dit was hem en het is geweest. Ja, maar dat heeft zijn ups en downs gekend. Als ik dus terugreken, mm -hmm. uh, is mijn man totaal vijf jaar ziek geweest. Wauw. Dat, ja, dat is ook een beste opgave, ja. Ma Mag ik je dan ook een kleine, korte vraag stellen? Ja, natuurlijk. Want zou, zou het kunnen zijn dat wanneer je in ieder geval uh, weer een maatje treft, hè? Ja, die heb ik. Ik nou, heb een maatje. Kijk, want daar ligt er wel vaak... vind ik, vind ik wanneer iemand, uh, iemand... verliest, dat je weer een maatje... kan treffen. Dat gaat ook over... liefde. Nee, en... dat... dat... Dit gaat bij ons dus niet over liefde, nou, maar dat bedoel geestelijke ik niet, hoor. Maar, liefde. Ja, dat bedoel ik. Geestelijke liefde. Het, kl het klikt in onze harten. Dat is heel hoogte. mooi, want dat kan ook het volledige zijn. Hè. Dat hoeft niet altijd uh, hoeft niet de nou, fysieke een, aantrekking een, een te zijn. Nee, te. nee, tuurlijk niet. Ik vind het fantastisch als mensen dus een maatje treffen... Die, die, die, uh, waarmee je geestelijke liefde uh, beleeft... doordat je gewoon een fijne, warme en vertrouwde blik, uh, klik hebt. Ja, maar, en, en, mooi en, hoor. Ze hebben dus aan mij gevraagd, van, sta je er voor open? En nou ben ik heel cru. Ja. Maar ik heb mijn man dus vijf jaar verpleegd. Ja. Hij is twee keer overspannen geweest. Ja. Dus, dus je hebt ik een, heb een soort van respect. Ik, ik heb toe. wel mijn portie geleverd. Ja. Maar nou, hoe jong ben jij mooi. nu, Irene? Wat zeg je? Hoe jong ben jij nu? 71. 71. Het zou toch zo kunnen zijn? Ja, het kan Het Op... zou toch zo kunnen zijn dat je... Over een week of over een maand of over een jaar? Nee, weer. Kan ik je vertellen waarom? Nou, je bent heel resoluut. Nee, maar dat, zo wil ik nu op het ogenblik ook overkomen. Oké, okay. waarom? Uh, omdat ik nu veel te lang zelfstandig ben. En, wa en waarom staat dat een nieuwe liefde in de weg? Omdat ik zoveel van mijn eigen vrijheid geniet. En de dingen die ik nu doe dat ik niet van plan ben om dat in te leveren. Want als ik dus nu weer een vriend zou tegenkomen... weet je wat me dan tegenhoudt? Nou? Dat hij een verpleegster inhuurt. Ah, nee, dat moeten we niet hebben. Maar ik vind het wel heel fijn te horen... dat je dus na een klassiek huwelijk wel een maatje treft... een geestelijke liefde daarin wezen... een geestelijke klik ja, daarmee hebt. Ja, maar met hebt. meerdere dat, mensen, hoor. Da, niet maar alleen dat, maar met hem. Maar dat is ook mooi. Wat zegt u? Dat is ook juist mooi. Ja. Uh, dus, en uh, daar moeten we ook uh, allemaal van kunnen genieten. Dus er zijn verschillende vormen van liefde en Absoluut. ware liefde en maatschappij Zeker Mooi. weten. En dank dankjewel Irene. Irene. Ja, Dank en dat en je dat met ons wilde delen. En dan ook nog een keer. Want dat vind ik... Ja, moet je luisteren. Ik ben een heel ouderwets mens. Ja? Maar ik wil het wel gezegd hebben. Knal hem erin. In de eter. Hoppa. Ik gaan. wil het namelijk eerst geestelijk laten klikken. En die seks, dat is voor mij tegenwoordig gewoon bijzaam. Oké. Okay. Eerst een geestelijke klik en dan. Maar daarbij zijn ze dus rust. nog wel. Ja, ja. Maar iedereen, wat fijn dat je durfde te bellen. en dat je je verhaal wil vertellen aan ons. Daar gaat het vannacht om. En daar gaat het eigenlijk elke zaterdagnacht om. Hier in het programma In Lust. Je luistert naar Lust. En misschien wil je ook een duit zakje doen. over die ware liefde. Dat kan, hè? 0800 1121. 0800 1121. En mailen, dat kan ook. Dat doe je naar lust.bnn. En al... Wij mogen straks, uh, en dat vind ik fantastisch... want we ja. gaan een beetje opera op de zaterdagnacht in lust. Maar jij gaat readings weggeven. Hè? Readings ja. over de liefde. Als je nou een ontzettende ja. vraag over de liefde hebt... en je wilt het niet op de radio, maar je wil wel antwoord en je bent nieuwsgierig naar wat jij, kok, ja. uh, daar, daarin kan helpen... of wat daar, daarover te zeggen hebt. Leuk. Ja, dan, ja. Uh, dan, dan ga jij... Uh, ja, we gaan er in ieder geval twee weggeven. En uh, dat zijn readings die duren ongeveer een anderhalf uur. Oké, okay, stevig. Waar je reading. echt alles op tafel kan gooien bij me. En ik zeg ook altijd tegen de mensen... maak een vragenlijst, het liefst twee A4'tjes oh, En dan ja? zien we op het eind van de reading... wat er nog van die vragen overblijft. Okay. Dus mocht er toevallig ook een sceptische uh, uh, luisteraar tussen zitten... Die denkt, ik geloof allemaal geen reet Ja, van. ik ga er ook eentje weggeven voor de sceptici... Uh, met die vragenlijst. Dus, en daar mogen ze dus misschien wel later... bij jou weer in de uitzending een keer op reageren... hoe dat was geweest. Het ja, ja, lijkt me zo fantastische mensen. En zeker sceptici die ook nog eens een keer... wat beetje de beperking ervaren in de liefde. Oftewel nog niet de waar hebben gevonden. Ja. Kom erop. En dan gaan we er gewoon samen even aan werken. Mailen, mailen, zeg ik. Naar lust.bnn.nl En toen, als het goed was... had ik iemand aan de lijn. Goedenacht. Ja, goedenacht. Hi. Hi. Hi. Jij hoorde de show, jij dacht, we hebben het over de ware. Ik ga toch even bellen. Ja. Vertel. Ja, um, ik heb een probleempje, ik, uh, ik ben verloofd. Oké, okay, meestal is dat leuk. Ja, meestal ja. is dat geen probleem, verloving, leuk. Nee, klopt, klopt, klopt. Um, Zeer zwanger ook. Okay. Wauw. Gefeliciteerd. Ja, ja, ja, ja. Ik Dank vind het wel. heel spannend klinken. Want <laughs> ja. wij zeggen: Wacht, wat is En jij zegt: Mama, vertel. Waar nou, zit het, het probleem? het probleem is een beetje dat ik uh, gevoelens uh, heb gekregen voor een uh, collega van mij. Um, oh, voor een collega? Ja, een man. Okay. Yeah. Een man? Ja. Want je en bent dat... biseksueel, of, of niet? Of... Nou, ja, blijkbaar. Oké, okay, dat, oh, dat overvalt je een beetje. Nou ja. Ja, dus mijn vraag is een beetje van, uh, uh, ja. Wat moet ik hiermee? Ja. ja, ja, ook, ook dat moet ik hem. Ben je er nog, Wouter? Dit is altijd. Ja. Dit gebeurt. Ja. Wouter, um... ik denk wel dat hij terugkomt. Oké. Okay. En... Ja, ik ben er nog. Kijk, kijk eens. Kijk, Hoops. Goed. Hallo? Hi. Ja, we, zijn weer, we zijn weer met elkaar in de lucht. Ja. Oh, eigenlijk, okay. eigenlijk heb jij een dilemma. Je bent verloofd met een leuke vrouw. Ze is zwanger. Maar je ja. hebt ook ontdekt dat je gevoelens kan hebben voor een man. Want dat, dat is kan, nu voorgevallen. Ja. En dat is Blijkbaar. een mannelijke collega. Kok, ik uh, ja. met, met liefde uh, ja. paas ik hem even door naar jou, het dilemma. Nou, eigenlijk uh, zeker als je er zelf een beetje versteld van staat. Hè, omdat uh, je laat al een beetje blijken dat het je overvalt. Ja. Um, dus wat, wat, wat wel is gebeurd, alleen, ik kan niet uh, alleen in dit geval spreken... maar dat is naar de ervaring uh, van het luisteren naar verschillende maar mensen. Maar jij valt mensen. ook op, uh, op jongens? Of? Nee, ik val niet op jongens. Okay. Uh, ik val ontzettend op meisjes. <laughs> <laughs> maar ik krijg wel heel veel vragen over... over um, uh, ik heb een relatie met een vrouw en wat moet ik met de gevoelens voor een man? Ja. ja. ja mijn vraag is een beetje van... Uh, uh, ja, wat ik voel oh. bij jou is de nieuwsgierigheid naar, uh, naar de seksualiteit met mannen. Nee. Nee, en dat nee, is nee, alleen nee, de nee, aan. Nou, nee. dat, daar heb ik het niet over de seksualiteit alleen. Dan heb ik het vooral over de aandacht uh, die op het mannelijk en vrouwelijk karakter zit. Nee, Kijk, ook wij niet, hebben allemaal. Ook niet. Nou, <laughs> als ik het je mag uitleggen, dan kan ik, dan kan ik het uh, zeg maar uh, uitleggen zoals ik het ook bedoel. Ja. Als jij een relatie hebt met een vrouw en het overvalt je. Dat je uh, dus gevoelens voor een man kan krijgen, dan ligt dat altijd terug te vinden in je eigen mannelijke en vrouwelijke gevoel. Oké, okay. jongens, yeah. we, het nieuws komt er zo aan. Maar Wouter, ja. ik wil jou vragen om even te blijven hangen. Ja, want dit is graag. een gesprek wat we moeten voeren, door Absolutely. moeten voeren na het nieuws. Want het is Cox ook heel, zegt... heel bijzonder wat je meemaakte, want dat gooit je hele gevoel, neem ik aan, in de war. Het is extreem licht. Ja. Oké. Okay. Blijf hangen. We gaan even naar het nieuws. Komen we zo terug? Kijken ja. of jullie elkaar kunnen vinden? Want ik hoor nu. Ja, nee, ja, ja nee. Gaan we straks allemaal dieper op in? En. <treeks>